Mark Visser met het NOS Journaal. De meeste gemeenten zeggen dat ze dit jaar en komend jaar te weinig geld hebben voor hulp aan kinderen en jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 215 gemeenten. Iets meer dan de helft heeft dit jaar niet genoeg aan zijn jeugdhulpbudget. Volgend jaar zegt 61% niet uit te komen met het geld. Het zijn inderdaad ook kinderen en jongeren dat hulp krijgt... wordt genoemd als reden voor het tekort. Gemeenten zeggen niet op de jeugdhulp te willen bezuinigen. Daardoor zal op andere posten moeten worden ingeleverd. De politie kampt met een groot tekort aan docenten op de rijopleiding. Daardoor kunnen niet alle agenten op tijd... de verplichte rijvaardigheidstraining doen. Ofrisbeurt werd twee jaar geleden ingesteld... omdat er relatief veel schade werd gereden met politievoertuigen. Er werd alleen gerekening mee gehouden... dat er ook meer docenten nodig zijn. De verbindingen naar veel overheidswebsites zijn niet goed beveiligd, blijkt uit onderzoek van Open State Foundation. Volgens de organisatie had meer dan de helft van de ruim 1800 onderzochte websites geen slotje waaraan een beveiligde verbinding herkenbaar is. Daardoor kunnen kwaadwillenden meelezen bij privacygevoelige informatie. Het Colombiaans parlement heeft ingestemd met het vredesverdrag met de VARC. Een eerdere versie van het akkoord werd in een referendum door de Colombiaanse bevolking weggestemd. Na aanpassingen ging het parlement nu akkoord. Tot onvrede van oppositieleider Oribe... hij vindt dat ook deze versie aan de bevolking had moeten worden voorgelegd. De politie in New York is al bijna drie maanden op zoek... naar een man die een emmer met goud heeft gestolen uit een geldwagen. Er stond ongeveer 40 kilo aan goudschilvers in... met de waarde van ruim anderhalf miljoen. Op bewakingsbeelden zie je hoe een man op klaarlichte dag... langs een geldwagen loopt. Laatruimte is open en op een onbewaakt moment pakt hij de zwarte emmer en wandelt er gewoon mee weg. Het weer vooral bewolkt, met op sommige plaatsen wat regen. Temperatuur stijgt naar geleidelijk 5 graden in Limburg en 10 op de Wadden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers u heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Let's break one As love takes a train Summer breeze and brilliant light Only love she sees She controls all love Love saves to us Ik heb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 Want dat we, wordt straks Casco opgeleverd. Maar we willen toch wel graag. Een, uh, ja, een, de bema het bemanningenverblijf wat inrichten. Een keukentje, de stoelen, tafels. Nou ja, noem, de noem maar de op. De zand voor te dus zeggen. Je zich natuurlijk de zwembad, wat de duimpan. Ja. Wat mede door een grote Tegeltjesactie een groot succes is geworden. Ja, ja want ik, uh, <coughs> ik opperde dit in de, in de bemanningenvergadering. We hebben uh, de, ieder kwartaal sowieso een vergadering. En toen zeiden ook een aantal. Uh,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 ja, hartstikke leuk. Maar nu staat je advertentie in de krant. Dat vind ik mooi. En dan moet je naar een postbus, moet je dat mailen en dergelijke. Maar een de heleboel mensen hebben helemaal geen computer of mail of wat dan ook. Kunnen ze het bij jou in de bus stoppen? Ja, ze mogen bij mij in de bus stoppen. Halemerstraat uh, inderdaad, nummer 42. Nou, en dat, dat is, is dan uh, behoorlijk centraal, hè? Want dat je komt zo'n ja. binnen en Ja, en dan ja ben je precies, precies. En zeker omdat uh, ja, normaaliter gebruiken we ook het boothuis voor ons uh, postverkeer, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is nu helemaal niet, uh, niet handig. Dus uh, uh, ja, wat dat betreft kan de post uh, gewoon bij mij in, uh, in de bus. Halumerstraat, nummer 42. Ja.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 Um, maar ook wel een hele, ja, althans naar mijn mening, hele gezellige groep. En het is allemaal ontzettend betrokken, nou op dit moment alleen dan mannen. Maar vrouwen zijn ook vrouwen. zeker welkom. Meld je aan. Um, Ellen, je bent nog hartstikke jong. Ja? Willem, waarom word jij geen opstapper? Nou, omdat ik door de week uh, eigenlijk nooit in Zandvoort uh, ben.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 Dus het is een organisatie met een, ja, met een rijke geschiedenis. Die ook is ontstaan eh, eigenlijk naar aanleiding van een scheepsramp eh, voor de kust van Den helder. En eh, in een poging eh, de opvarende te redden zijn er heel veel bewoners ook omgekomen. En toen zijn er een aantal mensen geweest, nou dit, dit, dit, dit kan niet zo. En eh, ja, eigenlijk is, is toen de kiem van deze private organisatie al, eh, al gelegd. En uh, sindsdien uh, we zijn we nooit afhankelijk geweest van overheidssteun. We hebben altijd zelf de, de broek op, uh, opgehouden. En ik zou willen zeggen dat dat ook echt in het DNA van de KNRM uh, zit. Vandaar dat je bijna overal van die bootjes ziet staan op ja. de stoombank. Ja, de, de bunkerbootjes noemen we dat. Ja. Dus uh, daar wordt vaak dan nog uh, wisselgeld uh, in gedaan bijvoorbeeld. Uh, en, en dat zijn manieren om, om uh, dat toch... Uh,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 Maar de, de reservering verloopt inderdaad... Van de inderdaad KNRM, uh, die heeft een vast menu, dat is leuk. Um, sorry, <laughs> nee, MMX. Ik maak een grapje. <laughs> Heel scherp. <laughs> dus, maar uh, reserveren ja. is gewoon via, via MMX. Via Zij MNX, zijn MNX, daar ja. helemaal op toegerust. Okay. En nogmaals, de tegeltjes... Tegel precies. Kunnen ze inleveren op de Haarlemmerstraat nummer 42. Of bellen. Uh, of mailen. Of mailen. <laughs> en kijk op de site, heb je geen uh, internet...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 Veel succes. Dankjewel, Hartelijk bedankt Pieter en Irene <laughs> en Cor ook. Ja, we gaan een muziekje horen. See in love. Disco, uh, This Girl van Kungs versus Cooking on Three Burners. Nou ja, een mondvol. Goedemorgen, bij ons is Helle Wanders Goedemorgen, gekomen. Wat hoi. fijn dat je naar de studio kunt komen op zo'n korte termijn. Um, ja, we hebben een, twee behoorlijk leuke dingen hè, die er aankomen. Ja. De vrijwilligersprijs vanmiddag. De uitreiking van ja, vanmiddag, dag, is die, vanmiddag ja. heel spannend. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn...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 Gaan we de liedjes zingen van wel leren? Onder leiding van Maaike Koper. Met ja. ook samen. En het gaat om het plezier. Het gaat er niet om of dat je zegt van. Ik kan helemaal nee, niet zingen. Nee, iedereen kan zingen. Je kan, er zijn teksten en uh, je kan gewoon het Al je je mee je maar mee. Ja, precies. Dan is, de, dan is en, uh, überhaupt de En zijn. dan geniet je maar van het precies. zingen uh, dat je stil niet meezingt. Zelfs dat mag. Maar nee. ik kan me niet voorstellen. Iedereen kan dit zingen. En uh, je gaat vanzelf meezingen volgens mij. Ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik zing.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 Voor iedereen die zin heeft. Het is van Ook Samen. Opgeven is gewenst, maar het is niet noodzakelijk. Het kost 2,50 inclusief koffie, thee en pepernoten natuurlijk. En als je het gezellig vindt om te komen, dan ga je gewoon naar Het is bij Ook Samen op donderdag 1 december van 2 tot 4. En je weet nooit of Sinterklaas nog langskomt. Dat is altijd weer een verrassing. Altijd weer een feestje. Maar wel een Zwarte Pieter. Ja, je weet het niet. Wij gaan even naar... Dankjewel voor je komst, okay. Nou, en succes vanavond jullie, ja. hè? Ik ja. hoop nou niet dat ja. jullie al te zenuwachtig zijn. Nee, precies. Uh, we, we gaan een, een gepast nummer uh, horen, succes namelijk uh, van Bram van Vermeulen Politiek. Need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 En wat wel is gebeurd, gebeurd is dat de Freek Veldwisch die is wel uit Open Zet gestapt. En sluit ze gaan bij de CDA. Die gaat verder als onafhankelijke en die gaat samenwerken met CDA. Um, ook meneer Steegman die voelde zich niet erg thuis. Leer dat, Steegman. dat heb ik niet zo gehoord. Ik, wat ik van hem heb begrepen is dat hij zegt: ik ben en blijf bij Open Zet. Um, ik deel dat gedachtegoed en ik zal daar ook deze periode, ik zal ook absoluut niet, uh, niet uh,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 Als ik zie VVD, drie eh, raadszetels, CDA, eh, ja, eh, twee, eh, D66, drie, GBZ, drie. Ja, dan zijn er toch maar weinig mogelijkheden. Om een meerderheid. Waar een wil is, is een weg. En dat betekent ook dat... Het gaat uh, niet uit van een minderheidscollege uh, straks. Ik ga op dit moment nog helemaal nergens vanuit, zal ik je zeggen.